Van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Brabant is een Joods monument beklad. Het is een voormalige synagoge met een gedenksteen erop in het dorp Kuik. Het is beklad met witte verf en de tekst Free Palestina. Het is onduidelijk wie het heeft gedaan. De vernieling komt op een moment dat het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden de afgelopen dagen is opgeleid. Op verschillende plekken in het land zijn pro-Palestijnse demonstraties aan de gang. In Eindhoven, Groningen en Nijmegen zijn mensen de straat op. En ook op de Dam in Amsterdam zijn honderden mensen die hun solidariteit met de Palestijnen willen aantonen. In Arnhem is een jongen van 17 opgepakt die er vandoor was gegaan op een gestolen scooter. Het duurde even voor de politie hem te pakken had. Ze moesten een terrein omsingelen en vlogen met een helikopter boven het gebied. De jongen kan rekenen op een stapel boetes, voorrijden zonder rijbewijs op een onverzekerde scooter en het negeren van een stopteken. De politie onderzoekt nog of hij de scooter ook gestolen had. Bij een steekpartij in Den Haag is iemand gewond geraakt. Dat gebeurde in een woonwijk rond 11 uur vanmorgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft wel twee mannen opgepakt. Er is een groot tekort aan sportinstructeurs. Eén op de vijf clubs zit zonder, zegt het Mulier-instituut. Dat onderzoek doet naar sport in Nederland. In Landsmeer, in Noord-Holland, hebben ze geluk. Daar is net een nieuwe turnjuf begonnen. Al had Moa niet door waarom de trainingen werden afgelast. Ik dacht dat ze er helemaal niks aan deden en zo, maar er bleek geen juf te zijn. Nu ben ik echt hartstikke blij dat er weer een juf is en zo... Gaan, kunnen gaan turnen. En corona maakt het er allemaal niet gemakkelijker op, zegt nieuw aangestelde juf Astrid. Uh, op dit moment uh, weten we eigenlijk niet in de sport of we binnen of buiten kunnen, kunnen trainen of we überhaupt mogen trainen. Dus dat uh, is best wel lastig en dan heb je dus eigenlijk als trainer natuurlijk ook helemaal geen zekerheid. Veel sportinstructeurs zijn inmiddels iets anders gaan doen om toch tijdens de coronaperiode een inkomen te hebben. Het weer tussen de buien doorschijnt de zon van tijd tot tijd. Maar het aantal buien neemt wat toe. Warmer dan 15 graden is het niet. Ook morgen wisselvallig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Horen bij Den de Oever 20 minuten vertraging door de werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 na vier uur. Welkom terug bij Stanford op zondag. Het derde uur alweer. De tijd vliegt voorbij, Albert-Jan. Uh, ja, ja, prachtig. Ja, en... Zeker met dit weer. Ja. En jij flesje. dacht uh, het aan het, het begin toen je deze plaat hoorde van Donna Summer. Dat is uh, Rick Ashley. Klopt. Ja, het is een beetje uit diezelfde periode en dezelfde producers. Dus oh. ja, daar zat zeker wat in, in die uh, opmerking. Zat niet... This time I know it's for real. Niet ver vanaf. nee. Wat gaan we nu drie allemaal nog doen? Goed, over een tweetal praten hebben we Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. En natuurlijk tot slot een uh, uh, ja, korte item over uh, Van Kalmhout. De Nederlander is inmiddels de derde Nederlander die een IndyCar-wedstrijd heeft uh, gewonnen. Afgelopen nacht was het uh, voor hem zover. En het mooie was uh, die Ro uh, Grosjean, ook ex-Formule 1 rijder... die startte die wedstrijd van Paul en die werd tweede... Dus een geweldig herstel van Grosjean ook. Maar in ieder geval, van Kalmhout uh, is de derde Nederlander die een IndyCar uh, uh, wedstrijd uh, op race op zijn naam weet, heeft weten te schrijven. Daarover over twee toel platen meer. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week en die luistert naar de naam Nova. Daarna hebben we Zandvoort op zondag live. Een live registratie van een artiest, dan wel groep. Uh, in de tijd dat er nog live uh, concerten werden gegeven met veel publiek. Gedicht van de week, nou dat was een lange zoektocht hè? Ja. Daar ja, ben je lang mee bezig geweest. Maar het is uh, geworden uh, zomer in je ogen. Nou, het is mooi weer, dus Daarom. dat past er helemaal bij. Past er helemaal bij. Dus ik zou zeggen, genoeg reden. Natuurlijk hebben we ook nog straks de, de voetbaluitslagen. Uh, uh, van alle negen wedstrijden die vandaag zijn gespeeld. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. www.zfm-live.nl Kijk je live mee. En ik ben heel benieuwd naar het uh, verhaal van uh, VK. Ja, Hoe die uh, de race uh, gewonnen heeft uh, gisteravond. Maar eerst onder meer Summer Breeze. Ja, dat past er wel bij. Hè? Het mooie weer van vandaag. Hanging in the window in the evening on a Friday night. A little light is shining through the window, lets me know everything's alright.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 Summer, the Jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from the heart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 Er is nu gekozen voor een andere oplossing met drie uh, race, Europese races op rij. De Franse Grand Prix op, het, op uh, Paul Ricard wordt op 20 juni verreden. Een week eerder dan aanvankelijk gepland. Daarop volgen er twee achtereenvolgende wedstrijden op het Red Bull Ring in de Oostenrijkse Spielberg. Vorig jaar werd daar ook al uh, afgetrapt met twee races. Uh, Red Bull uh, Racing teambaas Christian Horner stelt dat, het, stelt dat het onvermijdelijk was dat Lewis Hamilton de Grand Prix van Spanje won. Max Verstappen eindigde in Barcelona als tweede. Verstappen leidde het grootste gedeelte van de wedstrijd... maar zag Hamilton in de 60e ronde voorbij komen. De Brit had het voordeel van versere en dus snellere banden... na een gratis pitstop in, Rotter in, in ronde 43. Horner denkt niet dat Verstappen wel een kans had gehad... als, als was besloten om de Nederlander direct te laten reageren... of zelfs eerder dan Hamilton voor een tweede keer te laten stoppen. We konden niet veel meer doen dan dit, al dus Horner. Mercedes had duidelijk een snellere auto en minder degradatie van de banden. Als we Max direct naar binnen hadden gehaald... na een tweede stop van Hamilton hadden we de leidende positie ook opgegeven. Aan het begin van de wedstrijd zagen we al dat Lewis heel dichtbij kon blijven... zonder dat zijn banden eraan gingen. Met het gevolg dat Max Verstappen Lewis Hamilton zes punten ziet uitlopen... in een WK-stand naar de Grand Prix van Spanje. De Nederlander lag lang aan de leiding in Barcelona... maar besefte dat het wachten was op een moment dat Hamilton er overheen ging. Hij was een sitting duck. En dan, het grote nieuws komt uit Amerika. Rienus van Kalmhout heeft zijn eerste zege geboekt in de indycar series De coureur uit Hoofddorp, 20 jaar jong... won namens het Carpenter Racing de GMR Grand Prix in Indianapolis... Van Kalmhout, in Amerika beter bekend als Rinus VK, is bezig aan zijn tweede seizoen in de IndyCar. Vorig jaar kwam hij tot één podiumplaats. Hij is de eerste Nederlander die een race in deze indie prestigieuze klasse wint sinds zijn leermeester A.J. Luijendijk in 1998. Robert Doornbos won in 2007 nog wel twee wedstrijden in de zogeheten Champ car Series. En Luyendijk won ook twee keer de brug de Indy 500. Die over twee weken op het programma staat. En dat is 30 mei. Dus uh, race-liefhebbers, 30 mei. Een kruis door de agenda. Want dan is het tijd voor de Indy 500. Dit is een droom die uitkomt. Uh, jubelde Van Kalmhout vlak voordat hij zijn ouders in de armen vloog. Geweldig dat zij hier zijn. Ze hebben alles opgeofferd om mij hier te zien krijgen. Ik ben enorm blij en dankbaar. Dit was een perfecte dag en we waren ontzettend snel. Even snel een kijkje naar de stand in die, in die car... Uh, vinden we Rines van Kalmhout terug op een zesde plek met 135 punten. De leider in het klassement is momenteel nog Scott Dixon met 176 punten. Maar uh, een geweldige prestatie van deze jonge Nederlander. Een hele mooie uh, inhaalactie en uh, we gaan nog even luisteren hoe de verslaggeving al daar klonk. On the VK has been And This is for position. VK looking up the middle. Oh. Look at this. The young Dutchman goes right around the outside in turn 7 a stellar day here at the GMR Grand Prix of Indy That's called threaten the needle baby that was fantastic the 20 year old who literally lives across the street in main street speedway was not hanging about for anyone look at out the marbles look at all the marbles now he comes right down through the middle stuffs it in there got hot tires turns in on below and says see you later look at this from the overhead that was brave that was sweet yeah more yeah that's uh verslag uh, daarbij bij die geweldige inhaalactie van uh, van Kalmthouds. En zo heeft hij gisteravond uh, de race uh, daar uh, gewonnen. Daar kan hij zeker uh, trots op zijn. Zijn allereerste overwinning laten we hopen dat er nog heel veel gaan volgen. Babes. Bienvenue, c'est zo. Gaan we kijken naar de eindstanden in de Eredivisie. Er zijn inmiddels al een paar wedstrijden ten einde, maar de, de eindstanden van nog een aantal wedstrijden zitten we nog even op te wachten hier bij CVM. Dus daar komen we ze dadelijk op terug. Joh. trouwens Vanessa Paradis juist met uh, iets met een taxi of zo. En dit is Delegation. En where is the love?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 Uh, ja, dat was Delegation en Where is the Love. Goed. We gaan uh, kijken naar uh, de wedstrijden in uh, de Eredivisie. Want uh, volgens mij zijn ze nou inmiddels wel allemaal gespeeld. Uh, de wedstrijden van half drie, uh, albert -Jan. Ja, we gaan uh, beginnen met uh, Vitesse Ajax 1-3. En dan FC Utrecht, uh, PSV, Gelijkspelletje 1 tegen 1. Ja, kan uh, PSV niet meer... Uh... Die loopt er geen schade op. Nee, volgens mij niet nou. hoor. Dus uh, dat is uh, geen enkel uh, probleem. Dan hebben we AZ thuis tegen Heracles Elmelo. Daar is flink gescoord 5 tegen 0. En dan Pek Zwolle tegen SC Groningen. Ook daar is uh, gescoord, maar wel door uh, Pek Swolle, Albert Jan. Ja, 1-0. Dan gaan we de SC Heerenveen thuis tegen Sparta Rotterdam. Eindstand 1-2. Dan hebben we Willem 2, uh, thuis tegen Fortune Sittard. 2 tegen 1, dat is wel een belangrijke uitslag. En dan uh, FC Twente tegen ADO Den Haag, daar werd het 3 tegen 2. Dan ook een belangrijke wedstrijd: VVV Venlo al gedegadeerd tegen FCM, maar MMM. FCM MMM heeft de punten hard nodig. Eindstand duidelijk: 0-4. En dan hebben we nog uh, Feyenoord-Erkeseel-Waalwijk. Hadden we die al gehad? Nee. Daar is het uh, de stand 3 tegen 0. En dan uh, even kijken hoor, waar we gebleven zijn. VV uh, Venlo, Eman, die hadden we al gehad, ja, dan hebben toch? de halve finales op woensdag. FC Utrecht ontvangt uh, FC Groningen en Feyenoord speelt thuis tegen Sparta. De wedstrijden beginnen om kwart voor zeven aanstaande woensdag. Dat zijn de halve finales. Nou, we waren even aan het uh, stoeien met de pagina's. Maar volgens mij hebben we ze toch zo'n beetje allemaal gehad. Het is allemaal gelukt. Helemaal goed, dat was hem, de eredivisie. Zodadelijk het uh, dier van de week. We zijn vandaag uiteraard ook een klein beetje met het uh, songfestival uh, bezig. Gisteren hadden we al uh, die mooie single Hemel en Aarde van uh, Edcilia Romli uh, gedraaid. En uiteraard ook de dames op de blote voeten van uh, Frissel Sissel en Alles heeft een ritme. En de dame die ik ook graag nog wil draaien zo vlak voor het begin van het uh, songfestival, dat is uiteraard uh, die andere... Rutschakot ah, ja. en haar single Vrede. Dat was Rutte en de vrede. Uiteraard ook in het kader van het Zonfestival... wat aankomende dinsdag dan eindelijk gaat beginnen. Verleden jaar zou het al begonnen zijn, bij maar we kennen het allemaal vanwege corona. Toen afgelast en nu in beperkte mate toch mogelijkheid... om het Zonfestival door te laten gaan. Het is half vijf geweest. Tijd voor het dier. Hij zit er klaar voor. Hallo daar, ik ben Nova. Een kruising middelgroot van ongeveer negen maanden jong en kom oorspronkelijk uit Griekenland. Vanwege mijn gedrag ben ik hier in het asiel beland. Ik ben namelijk erg onzeker naar voor mij onbekende mensen. Hier vertellen mijn verzorgers u graag alles over. Nou, mijn gedrag naar mensen hier in het asiel... gaat het eigenlijk best wel goed. De verzorgers hier zijn echt zo lief. Ik ben met iedereen grote vriendinnen. Lekker spelen, knuffelen of stoeien. Prachtig vind ik het. Wat mijn verzorgers zien is dat ik onzeker kan reageren... bij onbekende mensen als zij direct iets van mij willen...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 Met andere honden kan ik goed opschieten, maar ook hier heb ik soms even tijd uh, voor nodig. Op straat negeer ik katten, maar uh, ik heb hier niet mee in huis gewoond. Als zij aanwezig zijn, moeten ze, uh, ze niet bang zijn van honden... en uh, als, ik, als ik te druk ben, kunnen corrigeren of mijn baas moet dit goed kunnen begeleiden. Een echte eis in mijn nieuwe huis is een plek voor mijn bench. Dit is voor mij namelijk een hele fijne plek. Hier kan ik mezelf in terugtrekken.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 De gedragsdeskundige van het asiel heeft mij gezien en in die nodig in mijn volgende huis komt hij ook wel een keer langs om uw handvaten te geven. Ziet u het helemaal zitten met mij, neem dan zo snel mogelijk contact op. En waar verblijft Nova? Nova verblijft in het Dierenthuiskermeland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl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 John en ik hebben een uh, SOS Top 100. En ook deze plaat uh, staat uh, daarin uh, elk jaar weer hoog genoteerd. De 100 beste platen van het uh, afgelopen jaar, wat we dan gedraaid hebben, Albert-Jan. Dus klopt uh, ja. Carly, Simon en Jor, De zondagmiddag, zonnetje schijnt lekker uh, hier in uh, Zandvoort. Wij zijn er nog tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met uiteraard ook een uh, SOS Live. Ja, We en... blijven zotten. Uh, Zandvoort op zondag live. Live-registratie van een uh, artiest, artiesten, dan wel groep... in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. Ja, we gaan naar de Little River Band. Ja, bekende band. Ja, hele mooie muziek uh, heeft deze band gemaakt. En uh, ik voel zeker dat hij uh, in het lijstje van uh, SOS Lives uh, terecht moest uh, komen. Vandaar dat ik ditmaal heb gekozen voor de Little River Band. Luister naar It's a Long Way There. you feel that there's something Volgens mij gaan ze niet mooier worden hoor dan deze Albert-Jan. Wat ja, denk jij wel? Nou, Durf je hem het uit te dagen? Uh, dit, uh, <laughs> ik zit me wel aan het denken. Ja, yeah, Little River Bands. En geen uh, saxofoon te bekennen dit keer, nee. maar wel gitaren. En close harmony. Ja, ja. heel mooi Wat hoor. Wat een stem hebben we die keer. Ja, yeah, It's a long way there. Zijn een dagje ouder geworden in Melbourne. Tra traden ze op uh, met uh, dit nummer. Uh, It's a long way there. Wat prachtig. Zoslife. En we gaan naar het gedicht van de dag. Zomer in je ogen. Het leven zit me nu niet tegen. Heb alles goed voor elkaar. Verder... Thuis ook geen problemen. En iedereen... Iedereen staat voor ons klaar. Ik miste nog één ding in mijn leven. De ware liefde in mijn hart. Maar vandaag... Vandaag kwam ik je tegen. Je kwam zomaar op mijn pad. Ik zie de zomer in je ogen. Ja, de winter is voorbij. En de herfst is omgevlogen. En de lente nabij. Ik zie de zomer in je ogen als je even naar me lacht. Je laat me stralen. Ja, zelfs in de nacht.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 Alles goed voor elkaar. Mijn werk en huis geen problemen, en iedereen. Ik reisde over de wereld. Ik denk dat mijn hart me geeft. Had ze het wel wilden nachten, maar ik wilde toch. Het nieuwe single van uh, Queen hoorde en Zomer in je ogen. Nou, we kunnen er nog twee gaan draaien tot aan het uh, nieuws en weer van 5 uur. De zondagmiddag van uh, CfM zit er dan alweer op. Maar we zijn er nog even voor met onder meer deze van Alison Marie. van Marcel, albert -Jan. Ik kan die andere plaat ook gewoon nog uh, draaien. Ja hoor. Hartstikke leuk. Paul McCartney is hier. En Ebony en Ivory... We need to survive. Deze single gingen we terug naar 1983. Je Paul McCartney te samen met Stevie Wonder en Ebony en Ivory. Wat blijft het wel lekkere platen. Nou, met heel veel uh, plezier gedraaid op de zondagmiddag bij de lokale omroep CFM. 31 jaar al het geluid van Zandvoort en daar gaan we nog wel even mee door hoor. Het is lekker zonnig weer uh, buiten. Gisteren gingen we weg uh, met de uh, regen, Albert-Jan, maar... Uh... Vandaag gaan we met een lekker zonnetje de studio verlaten. Ja, nog, nog, nog even snel. Vanavond, vanavond om 9 uur live op de diverse sportkanalen de finale van de Champions League voor de vrouwen. Barcelona tegen Chelsea. En vanaf half zeven ook op de speciale sportkanalen integraal uh, de voetbal switch. Want om half zeven worden alle wedstrijden in de La Liga, namelijk over de Spaanse divisie, Spaanse, lang, uh, Spaanse competitie, verspeeld. Atletico. Real Barcelona als buitenstaande Atletico moet verliezen. Real moet verliezen. En als Barca dan wint. dan zijn ze weer een stuk verder. Maar ja, dat, uh, dat zal het wel niet worden. Maar in ieder geval, vanaf half zeven allemaal live te volgen. op de diverse kanalen. En om negen uur, finale Champions League, vrouwen Barcelona-Chelsea. Weet je wat? Ik keur uh, hem goed. Dank u. Oké, okay, tot volgende week. Dan zijn we er weer. een hele fijne zondag. Dag. Doei doei. things in love are